12 uur. De Radio 1 Sportzomer. Wilhelmijn Veenhoven en Felix Meurers. Ook in 1948 waren hier in Londen Olympische Spelen. En het waren zo vlak na de oorlog sobere spelen. En Lukie Gink heeft weer de beste verhalen gevonden op Twitter. Het NOS nieuws door Jan van der Putten.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 Eerder liepen de Syrische ambassadeur in Irak en een aantal legerofficieren over... onder wie een hooggeplaatste Syrische generaal. De politie heeft opnieuw verdachten opgepakt voor de overval op een goudwisselbus. Vorige maand in Leeuwarden zijn twee mannen van 24 en 27. Bij de overval werd een medewerker neergeschoten. Veel omstanders zagen dat gebeuren, want de bus stond op een drukke plek in Leeuwarden. De politie over de twee opgepakte mannen. Een van de verdachten, dat is voor ons de hoofdverdachte, waarvan we denken dat hij inderdaad geschoten heeft. En dat kan ik u melden, dat we ook een wapen in beslag hebben genomen. Het wapen waarvan wij denken waarmee geschoten is. Vlak na de overval op de goudwisselbus werden al vier andere verdachten opgepakt. Drie van hen zijn weer vrijgelaten. Voor het eerst in 150 jaar zijn in de Duitse deelstaat neder saxen in het Wild Wolven geboren. Dat gebeurde op een militair oefenterrein bij Munster ten zuiden van Hamburg. De moeder van de Welpen was een tijdje geleden al gezien. neder grenst aan Noordoost-Nederland. In het wild levende wolven zijn volgens kenners niet gevaarlijk. Ze blijven altijd uit de buurt van mensen. De Olympische fakkel is aan zijn laatste reis begonnen... richting het Olympisch Stadion in Londen. De tocht begon vanochtend bij Hampton Court Palace... een voormalig koninklijke residentie aan de Theems... in het zuidwesten van Londen. Daarna ging de fakkel aan boord van een schip... en over de Theems voerde hij richting de Tower Bridge... waar hij rond deze tijd aankomt. Vanavond rond 10 uur is het officiële begin van de Olympische Spelen... en wordt in het stadion het Olympisch vuur ontstoken. Door wie is nog geheim? De eerste Nederlandse sporter is al in actie gekomen. Handboogschutter Rick van de Ven is begonnen aan de plaatsingsronde... van het individuele mannentoernooi. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam biedt dieren ter adoptie aan. Bedrijven mogen er dan een jaar lang reclame mee maken. En een van die dieren is de gorilla Bokito. Daar vraagt de dierentuin wel de hoofdprijs voor. We hebben dieren in diverse klassen. En alle dieren zijn ons evenveel waard. Van guppie tot en met uh, gorilla... Maar er zijn bepaalde dieren, dat zijn persoonlijkheden, dat zijn karakters. En Bokito is natuurlijk wel uh, de meest bekende daarvan. En Bokito als celebrity staat dan ook in de etalage voor ongeveer 100.000 euro. Bokito werd in mei 2007 wereldnieuws toen hij uit zijn verblijf ontsnapte... en een bezoekster meesleepte en ernstig verwonden. Volgens de dierentuin zijn er al geïnteresseerden. Blijdorp heeft sinds vorig jaar zomer een adoptieprogramma. Dan het weer, nog eerst veel zon, later meer bewolking... en kans op onweersbuien. Het wordt broeierig warm, 24 tot 30 graden. Morgen eerst nog een bui, in de middag zon en ongeveer 21 graden. AWB verkeersinformatie Er is al vakantieverkeer onderweg. Er staat ruim 30 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A27. Gorkum richting Breda, verknoop met sint 5 kilometer... Op de A28 Amersfoort zolle voor Amersfoort 3 kilometer door een ongeluk op de andere rijbaan. Op de A28 van Zolle naar Amersfoort. Dat staat voor Amersfoort Vathorst 4 kilometer. Op de A50 aardem richting Os tussen Reenkum en Knopend Ewijk bij elkaar 7 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. On je Marks en de atleten zijn weg.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 Water weerkaatst, bomen ruizen, verbeelding spreekt. Je ziet het gebeuren. Nu, in de Hermitage Amsterdam. Impressionisme. Hermitage.nl Met al die ontwikkelingen rond de nieuwe kilometervergoeding... zou ik graag meer vanuit huis gaan werken. Maar hoe dan?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 Het wordt ongetwijfeld een spetterende opening vanavond in Londen hier. Heel anders was het in 1948. Vlak na de oorlog was er nauwelijks geld voor de Spelen. Correspondent Lia van Beckhoven die blik terug. En er zijn problemen bij de Radobank. Hier zijn live vanuit Londen Willemijn Veenhoven en Felix Murdoch. De Rabobank heeft namelijk vier medewerkers ontslagen... omdat ze betrokken zouden zijn bij het Libor-schandaal. De vier zouden mee hebben gemerkt aan de manipulatie van het rentetarief. Dat meldt het Financiële Dagblad. De bank, die tot nu toe ongeschonden door de kredietcrisis zweefde... dreigt nu een forse reputatieschade op te lopen. Gretjan jan Dennekamp is economieredacteur. redacteur. Gert jan leg dat nog maar eens uit. Libor, wat is dat? Ja, dat is een rentetarief. Dat wordt iedere dag vastgesteld... en dient eigenlijk als basis voor de berekening van de rente... voor leningen, kredieten, obligaties, hypotheken. Dus ja, in die zin heeft iedereen er eigenlijk wel mee te maken. Het wordt samengesteld door een panel van 18 banken. Die geven de rente door waartegen zij op dat moment kunnen lenen. En dat leidt dan eigenlijk tot een gemiddelde. En dat is de Libor-rente. En daar is dus mee gerommeld, mee gefraudeerd... welke banken zijn erbij betrokken, behalve de Rabobank? Nee, in totaal dus 18 banken. Dan moet je denken aan Deutsche Bank, eh, Barclays... en dus ook eh, de enige bank die in Nederland daarbij betrokken is, de Rabobank. Iedere dag geven zij dus die tarieven door. De hoogste en de laagste tarieven vallen af. En dan komt er een gemiddeld tarief uit. En wil je dus manipuleren, dan moet je of heel goed kiezen... Of je moet het met z'n allen doen en met z'n allen die tarieven afspreken. En dat wordt ook onderzocht. Bijvoorbeeld, de Europese Commissie onderzoekt of er sprake was van een kartel. Eh, waarbij banken dus afspraken welke tarieven ze doorgaven. zodat ze die eh, Libor-rente konden manipuleren. En vanwege het feit dat er in Engeland al die zaak is geweest met Barclays. Eh, zijn ze er nu achter gekomen dat ook hier mensen van de Rabobank erbij betrokken zijn? Ja, nou ja, dat bracht het uh, in ieder geval in het openbaar uh, aan het rollen. Hè? Want Barclays heeft bekendgemaakt dat ze een schikking hebben getroffen... met de Amerikaanse en de Britse uh, toezichthouders. Dat heeft de bank uh, enorm veel geld uh, gekost. Uh, dat ging om een bedrag van uh, 370 miljoen euro. Uh, dat was een schikking en daarmee kwam alles in de openbaarheid... en ging dus iedereen aan het spitten. En uh, ja, dan blijkt dus dat niet alleen Barclays uh, op deze manier de tarieven heeft gemanipuleerd, maar mogelijk ook andere banken. In ieder geval wordt dat onderzocht en er zijn redenen om dat te doen. Uh, sommige banken, waaronder Barclays, die deden dat om uh, zich beter voor te stellen dan ze waren. Hè? Want je moet uh, openbaar maken tegen welk tarief jij op dat moment leent. Nou, als dat een hoog tarief is, dan betekent dat eigenlijk dat de markt weinig vertrouwen in je heeft... of minder vertrouwen in je heeft. Nou ja, dat zou een reden kunnen zijn om uh, dat tarief wat naar beneden bij te stellen... zodat je jezelf beter voordoet... En een andere reden zou kunnen zijn dat handelaren voordeel krijgen. Uh, zo zou je hoge of uh, misschien ook te lage tarieven doorgeven, zodat de collega's op de handelsvloer bevoordeeld zouden kunnen worden. En dat zou hier in het geval van Rabobank aan de orde kunnen zijn, dat er onderling afspraken werden gedaan. Uh, of officieel moeten er schotten staan tussen die twee, hè, uh, maar dat is misschien niet het geval geweest en werden de afspraken gemaakt en werd er uh, ja, uh, afgesproken welk tarief Rabobank door zou geven... of in ieder geval de betrokken personen van Rabobank zo door zouden geven... zodat ja. individuele handelaren daar profijt van zouden hebben. Het zijn er kennelijk vier geweest die daarmee gerommeld hebben... en Rabobank heeft meteen harde maatregelen genomen. De vier zijn ontslagen. Heeft de Rabobank er nog iets bij gezegd? Nee, uh, die willen daar verder ook helemaal geen commentaar op geven... en zeggen ze uh, op dit moment wordt er onderzoek gedaan... door internationale uh, toezichthouders en daar werken wij uh, volledig aan mee. Uh, van twee wisten we het overigens al. Want uh, een, een Amerikaans persbureau Bloomberg... die had al bekendgemaakt dat de twee uh, inmiddels op non-actief uh, waren gesteld... door een andere bank waar ze inmiddels aan het werk waren gekomen. En toen werd door die bank uh, bekendgemaakt dat dat uh, de reden had... Uh, niet, uh, niet te maken had met het werk dat ze op dat moment verrichtten voor die bank... maar dat ze hadden verricht voor de vorige werkgever en dat bleek de Rabobank te zijn. En in, deze, in die zin breidt dit probleem dus voor Rabobank uit. We wisten dat het er twee waren. Nu blijkt het er vier te zijn en het onderzoek loopt nog. Dus wat Rabobank uiteindelijk boven het hoofd hangt, weten we niet. Maar we weten wel dat de schikking die Barclays uh, uh, getroffen heeft... om honderden miljoenen gaan, uh, gaat en algemeen wordt aangenomen... dat er dus inderdaad wordt vastgesteld dat die tarieven werden gemanipuleerd... dat mogelijk klanten daar ook nadelige gevolgen van hebben gehad... Dat uh, dan forse boetes uh, kunnen dreigen. Ja, wat zouden klanten de gevolgen van hebben kunnen hebben? Nou, het is uh, op dit moment nog lastig aan te geven, omdat uh, ja, mogelijkwijs die tarieven naar beneden of naar boven toe zijn gemanipuleerd. Uh, en als ze naar boven toe zijn gemanipuleerd, die die, die die is een soort basisrente waar andere tarieven worden afgeleid. Nou, als die uh, ja, uh, opgepompt wordt, dan hebben we daar als klant last van, omdat uh, uh, rentetarieven. Daarvan worden afgeleid en mogelijk ook hypotheektarieven. Maar ja, als de andere kant op gaat, hebben we er misschien ook weer voordeel van gehad. Een Duitse minister heeft eerder deze week aangegeven dat zij van mening was... dat de klanten hierdoor gedupeerd uh, werden, uh, dat die de rekening hebben betaald. Op welke manier? Dat moet eigenlijk allemaal nog toch een beetje blijken. Mogelijkerwijs ja, maar misschien is het tarief ook op een andere manier gemanipuleerd... waardoor de handelaren de voordeel bij hadden. Ja, als er iemand voordeel heeft, heeft er ook altijd iemand nadeel bij. Uh, en heeft er iemand betaald. En wie dat was, of dat de consument was die aan het loket stond of andere zakenbanken, dat moet dan blijken. Gert-Jan Dennekamp, economieredacteur. In 1948, toen waren de Spelen ook hier in Londen. En het werden ook wel de sobere Spelen genoemd. Dat was natuurlijk net na de oorlog. Voor het eerst in twaalf jaar waren de Spelen er weer. Veel Europese landen waren nog aan het bijkomen van de oorlog. Uh, nou, dat klinkt allemaal heel ellendig. Maar hoe dat is, kan Lia van Beckhoven, correspondent van BNR Nieuwsradio, ons vertellen. Goedemorgen, goedemiddag inmiddels. Goedemiddag. Hi, ja, ik zeg net één grote, dat klinkt als een doffe ellende. Maar goed, zeker vergeleken met nu waren het inderdaad echt, echt sobere games. Daar gaan we het even over hebben. Wat ik me afvroeg, waarom eigenlijk in Londen? Want ja, Londen was natuurlijk ook kapot na de oorlog. Waarom niet in Amerika de Spelen? Londen was zeker kapot na de oorlog. Maar Londen lag er niet zo uh, vreselijk slecht bij als de andere Europese landen. Uh, ik moet je zeggen, er was ook weerstand hoor tegen het feit dat de Spelen in 1948 in Londen georganiseerd werden. Want veel Britten die wilden die Spelen niet. Want inderdaad, ze zeiden... kijk, ons land ligt ook in puin. He, wij hebben hier ook bomkraters. Uh, uh, er is hier ook nog nauwelijks iets herbouwd. En de Britse regering had geen cent te makken. He, ze was net begonnen aan een heel ambitieus programma... om de gezondheidszorg uh, gratis te maken. Mm -hmm. En heel veel Britse en ook pers waren tegen. Die zeiden, waarom zouden wij de Spelen hier organiseren... als we niet eens geld hebben voor stenen om de platgeschoten scholen bijvoorbeeld en ja, huizen op te bouwen, maar dat zijn we, het we het toch georganiseerd, ja. want. Nogmaals, andere Europese landen waren er erger aan toe. Mm -hmm. En ik denk wat ook meespeelde was... kijk, de Britten waren toch als overwinnaars uit de Tweede Wereldoorlog gekomen. En wat, daarna, dat was belangrijk. En wat daarnaast ook belangrijk was... was dat eh, in Groot-Brittannië toch echt wel de gedachte was... om het idee achter de spelen... Hè, dat door Hitler gebruikt werd eh, voor zijn eigen propaganda... om dat idee in ere te herstellen... En zoals je weet, de Britten zijn sportgek. Ze hadden het zes jaar moeten doen zonder voetbal, eh, zonder rugby. Dus ja, de Engelsen ze ze wilden laten zien, wij kunnen het op, op onze manier en dan weer recht doen aan de sport. Maar, maar waarom dan niet bijvoorbeeld in, in Amerika? Ik geloof niet dat de Verenigde Staten ontzettend veel belangstelling had... om die spelen te organiseren. Ik denk echt niet dat er tiglanden waren die, net zoals uh, uh, zeven jaar geleden... zo vreselijk hun best deden om de spelen naar zich toe te halen. Hm. Het was meer een kwestie van, uh, nou ja, doe jij het maar als jij dat zo graag wil. Ja, nou ja, goed. Londen had er dus wat, wat bij te winnen, Engeland. Um, uh, sobere spelen, hoe, hoe, hoe sober? Bijvoorbeeld... Hoe zat het dus, met eten? Ongelooflijk sober. Um, uh, eten was op de bon in Groot-Brittannië. Benzine was op de bon. Kleren waren op de bon. Um, uh, atleten moesten zelf hun eten meenemen. Uh, de, de Verenigde Staten die stuurden dagelijks tonnen met vers fruit en, uh, en groenten. En dat werd dan weer uitgedeeld aan andere atleten. Uh, de Fransen stuurden een vrachtwagen met wijn. En waren trouwens woedend toen dat uh, aan de grens werd tegenhouden. Want daar moest invoerrechten op betaald worden. <lacht> en en wij Nederlanders... Wij, uh, wij deden ook mee. Ik bedoel, wij stuurden 100.000 kilo fruit en groenten, ja. 7.000 eieren, 100 kilo kaas en 900 ontbijtkoeken. En ook dat werd gedeeld met andere atleten. Wat, trouwens, wat ik trouwens ook leuk vond, uh, wat ik tegenkwam uh, ja. toen ik uh, dit uh, verhaal ging researchen, was dat atleten hadden natuurlijk proteïne nodig hadden. Vlees was ongelooflijk moeilijk om aan te komen. Dus wat er gebeurde is dat een aantal atleten, Britse atleten... in ieder geval walvisvlees at. Want dat was niet op de bon. En ook wat groot voor Britse atleten was... dat zij extra voedselbonnen um, kregen. Ze hadden recht op dezelfde hoeveelheid eten als mijnwerkers. Kijk... Dat is dan wel weer aardig. En, en, um, ik las trouwens dat Fanny schoen, want het waren dan de sobere spelen, maar het waren ja. wel de spelen van, van haar... Uh, dat hij een kledingbon had... En dat ze toen een, een regenjas ervoor ging kopen. Precies. En bijna daarom um, haar uh, laatste... Ik geloof dat dat um, horde lopen was. 400 meter. Uh, ze kwam daarvoor te laat voor de training. Er was grote nervositeit. Ze moest even het, winkelen. Ja. Nou, Ze moest winkelen. En ze deed dat op dezelfde dag. Ze ging met de metro naar de ondergrondse. Regent Street. Ja. En inderdaad. Ze slaat erin om een regenjas te kopen. Um, uh, en nam toen de metro weer terug. Maar ze deed er veel langer over dan ze had ingeschat. Dus er was uh, grote nervositeit in het Nederlandse kamp. Uh, en de rust daalde pas weer toen ze inderdaad uh, uh, aankwam zetten. En al heel snel die laatste rennen moest, vonden, moest lopen. En inderdaad de laatste vierde gouden medaille. Ze kwam aanrennen eigenlijk. Ze waarschijnlijk. kwam aanrennen ja. om te rennen. Ja. Ja. Um, uh, kan me ook zo voorstellen maar... dat qua accommodatie het ook uh, uh, nou ja, sober was. Meer dan sober. Kijk, er werd helemaal niks nieuws gebouwd voor die Spelen van 1948. Geen één nieuw stadion. Laat staan een Olympisch uh, dorp met, met, met restaurants en zo. Het belangrijkste stadion was het stadion van Wembley. Uh, daar werd een, een, een speciaal soort grind over gestrooid, over de randen van. En huppakee, dat was de atletiekbaan. Um, uh, het zwembad had, had springplanken gebouwd van heel erg uh, buigzaam dennenhout. En dat was ingevoerd uh, door Canada. Um, het Olympisch zwembad deed ook dienst als bokspeugel. Dus na het zwemmen werd er een vloer overheen, overheen gelegd. Uh, en daar konden dan andere sporten op uh, beoefend worden. Ja. Um, dus... Inderdaad, het was allemaal erg kar. Er werd niks bijgebouwd. En wat die atleten betreft, ja, die sliepen. de mannen sliepen in, in barakken van de Britse luchtmacht. En de vrouwen die sliepen in, in kostscholen, want die stonden toch leeg tijdens de zomer. Dus die sliepen in bedden daar. En ook um, de, van de kader om uh, te lezen dat voor lakens werd gezorgd. Maar de atleten moesten wel zelf een handdoek meenemen. <laughs> Fanny had gewoon een handdoek bij zich terwijl ze in dat meisjesinternaat zat. Precies. Ja. Maar je, je hebt gelijk, zij was toch het gezicht van de Speler van 1948. He, uh, uh, vier gouden medailles, ik bedoel, de sportvrouw van de eeuw. Ze was absoluut een sensatie. Ze, was, uh, ja, ze, ze won onverwacht veel. Hoe, hoe zagen uh, de Engels haar? Hoe keken die naar haar? Nou, ze, ze keken naar haar als iemand die eigenlijk geen kans maakt of weinig kans. Oké, okay, ze was heel erg goed, maar ze was oud. Dertig, oud voor een atlete. En ze had twee kinderen. Maar de Britten wisten niet eigenlijk hoe ze haar moesten um, uh, benaderen... en vooral niet hoe ze over haar moesten schrijven. He, ze wisten niet hoe ze publicitair met haar om moesten gaan. De, de, de Daily Graphic bijvoorbeeld schreef dat ze een goede kok was... en heel kunstig sokken kon stoppen. En dat ze naast hardlopen schreef de Britse pers niets liever deed dan huisvrouw zijn. Ja. <hijen> maar goed, kijk, er was een Britse schrijfster die daar een prachtig boek over schreef. En die concludeerde dat zij eh, eh, alleen, eh, alleen vrouwen atletiek in één keer eh, veranderd had. Want het was voor die tijd toch een beetje een bijkomstigheid eh, als eh, sport. En nu werd het de hoofdmoot van Olympische Spelen en is het gebleven. Meneer Van Beckhoven, komen zo meteen bij je terug.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 Er zit een uh, hele beroemde plaat op vanwege het feit dat hij in zijn clip, in zijn videoclip gebruikte hij allerlei modellen. Ja, gebruikte hij, liet hij zien. Uh, modemodellen <lacht> op dat moment. Dat was achter de schermen. Addict to love. <lacht> Lia van Bekhoven is er nog. Lekker nummer, hè? Heerlijk. Ja, vind ik ook. Uh, Wat het over de Olympische Spelen in 1948, 48, de Sober Games. Uh, het was sober. Je zei net al, onder andere, um, ja, die Engelsen waren er natuurlijk niet zo blij mee... Die hadden wel wat anders aan hun hoofd, wederopbouw. En dan moesten zoveel geld ja. naar de Spelen. Veranderde dat wel een beetje op een gegeven moment? Jawel. En eh, dat veranderde omdat de Spelen commercieel een succes waren. Eh, gek genoeg, eh, en dat zou in de geschiedenis zoals wij nu weten van de naoorlogse Spelen vrij uniek zijn. Hè, dat je inderdaad winst kunt maken <laughs> als je de Olympische Spelen naar je hoofdstad haalt. Eh, de Spelen van 1948 leverden de Britten 36.000 euro op. Um, Gelden, denk ik. Nou ja, pond. Nee, dat in, in, in euro inderdaad. Um, uh, en ook de uitgaven zijn interessant te vergelijken. Ik bedoel, de Spelen kosten in 1948 0.01% van het uh, Bruto Nationaal product. De spelen van nu, hè, in Londen, die kosten 0,7% van het het nationaal product is dus in alle opzichten goedkoper. Je ja. verwacht ook niet anders natuurlijk, maar wat je ook niet verwachtte en dat was een succes, was dat er commercieel op verdiend werd. Maar goed, dat, dat had het Engelse publiek niet zo door, neem ik aan, tijdens de spelen. Nee, niet tijdens de spelen, maar hetzelfde gebeurde toen. Uh, waarvan ik denk dat dat ook hier zal gaan gebeuren... dat als de Britten eenmaal winnen en een aantal medailles in de wacht slepen... dat dan uh, men nog enthousiaster wordt dan ze al waren. Maar ja, ze werden toch echt gezien, de Spelen van 1948... Um, als de spelen die volgens sommigen het meest succesvol waren... omdat ze de vriendelijkste spelen waren, de goedkoopste spelen... Um, en, zeggen commentatoren, de minst pretentieuze. Hè. Um, het was natuurlijk vergeleken met nu ook helemaal niet commercieel... want het ging echt om de sport. Uh, het ging niet om sponsors. Dus ja, ze o, werden hoe, hoe, echt gezien als, als de spelen die ja. het Olympisch ideaal um, uh, naleefden. Hoe hebben ze aan verdiend dan, toch? Waardoor? Nou, ze hebben er aan verdiend door kaartjes natuurlijk, de Dat was het echt, puur kaartverkoop. Dat was het, absoluut. Ja. Um, jij, jij woont en werkt hier, jij maakt het helemaal uh, mee natuurlijk ook, de hele aanloop hier naartoe. Als je even kijkt naar nu, hoe, hoe, ja, de gewone Engelse man, hoe denkt hij over de Spelen? Nou, die denkt daar verdeeld over. Ik bedoel, je hebt meerdere gewone Engelsmannen. <laughs> en sommige... Die ene bedoel ik. Ja, maar de Britten zijn een gecompliceerd als, als, als de Nederlanders. Uh, van de ene kant ken ik genoeg mensen die het land uit gevlucht zijn... omdat ze helemaal niets willen meemaken van de spelen. Van de andere kant is het, uh, zijn er heel veel Britten die fantastisch enthousiast zijn. Oké, okay, dat waren ze niet een jaar en zelfs niet een paar maanden geleden. Maar ik denk wat erg belangrijk geweest is voor deze Spelen... wat betreft de betrokkenheid van de doorsnee Brit... is dat Olympisch vuur geweest. He, toen dat 70 dagen geleden aankwam aan Groot-Brittannië... wisten zelfs de organisatoren niet... dat het met zoveel enthousiasme ontvangen zou worden. Miljoenen Britten hebben dat Olympisch vuur van dichtbij willen zien en gezien. He, ze hebben het echt ervaren als een uniek moment als iets wat zij in hun leven niet meer meemaken. Het feit bijvoorbeeld dat, en dat was ook een grote verrassing, de organisatoren van de Spelen riepen om vrijwilligers een paar jaar geleden. En dat een kwart miljoen Britten zich aanmelden als vrijwilliger. Er waren er 80.000 nodig. Dus dat zegt wel iets over het enthousiasme. Maar hé, hey, de Britten hebben een lange lons. Ik bedoel, het duurt altijd even voordat men enthousiast is. Dat zag je bijvoorbeeld ook eerder dit jaar, vorige maand, bij het Diamanten Jubileum. Dan is iedereen vrij ja. cynisch en kritisch. Dat is nou eenmaal de default setting van uh, dit land. Maar als het eenmaal voor de deur staat... Nou, dan zijn het feestvirus en dan wordt er gefeest. En dat gebeurt nu ook. Lia van Bekhoven, vanuit nou, hier in de buurt, Londen. Hartelijk dank voor dit verhaal. Gaat. Radio 1. <tied> Sportzomer tweet. We gaan met Twitter en tweeten. We springen over het hekje en er staat in een hoekje Lucky King. Ja, ja, de spelen zijn bijna begonnen en werden vanmorgen plechtig ingeluid... door de Big Band, die grote klok achter jullie. Die luiden voor het eerst sinds 60 jaar niet op de normale tijden. Om kwart over acht ging de Big Bang drie minuten lang zijn ding doen. En om aan te tonen hoe crazy irritant het is, hier een fragmentje. Goed, ga ik ondertussen even door. Lynn die vond dat fijn dat ze niet in de buurt was van de Big Ben... toen hij drie minuten aan het boingen was. Maar ze vindt het wel prettig om het woord boingen te zeggen. Ed Catherine Scoble vond dat de Big Ben maar een boel lawaai maakte. En ook PJ Taylor is daar wakker door geworden. Brian Pitchin tweet via Ed Brian Pigeen, dat hij deze ochtend naar de Big Ben toe ging om hem een 40 keer te horen slaan maar dat hij na twintig keer weer weg is gegaan... omdat het toch al wat saai begon te worden. En Prins Charles tweet ook via @Charles_HRH en zegt dat hij een sms kreeg van Mr. Cameron. En die luidde, de Big Ben sloeg zojuist veertig keer... kan iemand hem komen maken. En waarschijnlijk, denk ik, is dat niet een echt account van Prins Charles. Maar ik weet niet zeker. Ulfie Kulfie... Jazeker. Die woont in Londen en kreeg dat hele gedoe rondom de Big Bang ook mee. Ze zegt, hé, hey, de Big Bang sloeg 40 keer deze ochtend voor de opening van de Olympische Spelen. Ik wist helemaal niet dat die vandaag gingen beginnen, joh. Dan door met Theo Jansen. Voetballer van Ajax is namelijk jaardig en dus trending topic uiteraard. Ajax 1 zegt vandaag via Theo Jansen zijn 31ste verjaardag. Van harte gefeliciteerd. Kevin 6188 tweet op zijn account. Retweet als je het ermee eens bent dat Theo Jansen jaardig is. En Jeroen Verhoeven, voormalig derde doelman van Ajax... heeft op zijn Twitter-account nog wel een felicitatie over voor Theo... Paul Brittink tweet op BR. Hé, hey, die dikke kroegtijger Theo Jansen is alweer 31 jaar, zeg. Cheers, mate. En Bram vindt het gaaf dat Theo Jansen vandaag jarig is. Dimitri, die tweet, Theo Jansen is jarig. En gaat die gast ineens naar Vitesse? Want dat zijn inderdaad de geruchten dat hij in onderhandeling is met Vitesse. Op Twitter is men positief over die eventuele transfer. Nog een paar uur en dan is de openingsceremonie in Londen. 9 uur daar, 10 uur hier. Slecht nieuws voor alle liefhebbers van Nick Driebergen. Op zijn Twitter laten. Even kijken hoor, wat is hij ook weer op zijn Twitter laten... Op zijn Twitter laten zwemmen. Op zijn Twitter laat de weten dat hij vanavond niet meeloopt in de openingsceremonie. Dan hoeven jullie niet meer te zoeken waar die drie bergen huppelt, zegt hij. Thanks, Nick. Dat scheelt inderdaad een hele hoop tijd. Uh, je kan er trouwens nog naartoe. Ed Lier van Beckhoven. We hoorden daar net die tweet dat er nog kaartjes zijn. Die kosten wel 1700 euro per stuk. Pardon? Ja, zeker. Als je nog naar de openingsceremonie wil. Ed Jan Balk is ook in Londen. En dook even in de weerkaarten. Volgens zijn berekeningen is het nu poepie warm in Londen. Dan gaat het precies één uur voor de openingsceremonie kei en keihard regenen. Maar toch hoeft het allemaal niet te zeggen. Zo'n openingsceremonie is natuurlijk altijd prachtig. Erwin Heidekamp die tweet via FCG. en keek deze ochtend naar de vorige openingsceremonie, die van 2008, en zegt die openingsceremonie van Beijing 2008 was wel vies, mooi, wauw. Dat was hem. Rond half vijf zijn de nieuwe tweets vanuit Hilversum. Nog een vies, kapot, lauwe dag. Allemaal. Leuk, doeg. Luc, Iking. Gevolgd door Jan van der Putten met de hoofdpunten uit het nieuws. Bedrijven en consumenten hebben in de eerste vijf maanden van het jaar... bij de banken goedkoper kunnen lenen, meldt de Nederlandse bank. Zo was de hypotheekrente gemiddeld 4,3 procent. Aan het begin van het jaar was het nog 4,5 procent. Keer zei dus ook dat de rente op spaarrekeningen is gedaald. De daling komt vooral doordat banken zelf minder geld kwijt zijn... om geld aan te trekken. Politie in Leeuwarden heeft opnieuw verdachten opgepakt... voor de gewelddadige overval op een goudwisselbus vorige maand. Bij die overval werd een medewerker neergeschoten en raakte zwaar gewond. Er waren al vier mensen opgepakt. Drie van hen zijn intussen weer vrij. China censureert de berichtgeving over de storm die Peking en omgeving afgelopen weekend trof. Het officiële dodental is wel verhoogd, van 37 naar 77, maar inmiddels doen veel hogere aantallen de ronde. De afdeling Propaganda van de Chinese regering heeft kranten te verstaan gegeven dat ze zich moeten richten op positieve aspecten, zoals de reddingsoperatie. En een automobilist van 19 uit Oosterwolde in Friesland is aangehouden... omdat hij auto reed met een vriend op de motorkap. Die lag daar even te zonnen, terwijl ze wachten tot de brug dichtging. En toen ze weer verder konden, reden ze een fietsende vrouw aan. De automobilist kon zijn rijbewijs inleveren. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het warme zomerweer van de afgelopen dagen wordt vandaag afgesloten... met broeierige warmte- en onweersbuien.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 Vanavond wordt het overal bewolkt en vallen in het hele land buien, waarbij vooral in het zuiden en oosten kans is op onweer. In de nacht blijven regelmatig buien vallen en daalt de temperatuur naar een graad of 15. Morgenochtend verlaat de neerslag het land en morgenmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en vanuit het westen steeds meer zonnige momenten. Het wordt dan maximaal een graad of 22. Zondag ligt de middagtemperatuur rond 20 graden en valt af en toe een bui. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A1 richting Amsterdam zat 5 kilometer voor Knoopend Hoeveelaken... door een ongeluk. Wel zijn inmiddels alle rijstoken weer open. Op de A27 Gorkum richting Breda tussen Oosterhout-Zuid en Knoopend Sint-Anderbosch... 6 kilometer. Veel vertraging op de A28 naar Utrecht door een ongeluk bij Amersfoort-Vathorst. Daar is de linkerrijs ook dicht. Er staat 9 kilometer vanaf Strandhorst. Op de andere rijbaan staat de kijkersfile van 4 kilometer. Ook vrij druk op de A50 van Arnhem naar Os... Tussen grijs Grijshoort en knopend Valburg 6 kilometer. Verderop nog eens een keer 3 kilometer tussen Heteren en knopend Eewijk. En door een ongeluk vielen rijden op de A58 vanuit Vlissingen richting Breda. Dan staat tussen knopend Zoomland en Afrit Wouwse Plantage 4 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. André Bolhuis is voorzitter van het bestuur NOC NSF. Hij zit zo meteen hier. En we gaan nu eerst naar Spanje. In Spanje is namelijk de werkloosheid weer opgelopen. De Records na records worden verbroken. Zo'n 5,7 miljoen Spanjaarden zitten inmiddels zonder werk. Dat is bijna een kwart van de beroepsbevolking. En dat is het hoogste percentage werkloosheid in meer dan 35 jaar. Correspondent Robert Bosch gaat in Madrid. Robert, Spanje is een vakantieland. Dus je zou verwachten dat in het voorjaar, en nu vooral in de zomer, de werkloosheid zou dalen. Ja, groot gelijk heb je. En waarschijnlijk als het niet vakantietijd was, zou het met die werkloosheid nog erger zijn uitgevallen dat het ongeveer een kwart van de beroepsbevolking is. Dat werd al nou, bijna een half jaar geleden voorspeld. En internationale statistieken zeggen zelfs dat het volgend jaar nog erger gaat worden. Hoe probeert de regering graag die werkloosheid te laten dalen? Hm, met mannenmacht, ja. In alle... Bochten wringen ze zich om te zeggen in ieder geval... of in ieder geval te laten merken dat ze proberen om die werkloosheid omlaag te duwen. De vakcentrales zeggen dat alles wat Rajoy tot nu toe in de acht maanden... dat hij aan de macht is, heeft gedaan, geen enkel resultaat heeft opgeleverd. Eigenlijk nog meer... Ellende met zich meebrengt, omdat hij voortdurend bezig is met uh, bezuinigen, met bestedingsbeperking. Dus geen nieuwe investering, dus er is nergens geld. Dus ja, God, wie krijgt dan nog betaald werk? Heeft er een gewoon werknemers meer bescherming gegeven of niet? Veel meer. Het is zelfs nu zo dat de ontslagregeling in Spanje... praktisch helemaal niet meer bestaat. Ik bedoel, iedereen kan zonder meer ontslagen worden. En dat gebeurt dan ook op vrij grote schaal. En dat merk je dan in dit soort cijfers van 5,7 miljoen mensen op straat... plus wat misschien nog erger is... Er zijn bijna 2 miljoen gezinnen in Spanje waar niemand een inkomen heeft. Geen enkel lid van de familie heeft nog een mogelijkheid om ergens betaald werk te krijgen. Wat je bijvoorbeeld steeds verder ziet, en dat vaker ziet en dat is nogal navrant. Is dat ze de grootouders uit de uh, ouders te huizen voor oudere mensen halen. om uh, dan met de hele familie van het pensioentje van opa of oma te leven. Zie je dan meer bedelaars op straat in Madrid? Meer. Ja, zonder enige twijfel. Oh ja, en hoe? Nog even naar die uh, torenhoge rente... waar in het begin van de week uh, enorm sprake van was mm. in Spanje... Mm. en die voor ongelooflijk veel onrust heeft ge, uh, gezorgd... op de internationale beurzen. Hoe staat het met de rente op dit moment slecht, want het was gisteren was het opeens mooi weer, omdat de voorzitter van de Europese Bank, dus meneer Draghi, iets had geroepen waaruit een groot aantal investeerders klaarblijkelijk opmaakten dat het niet langer meer zo rentabel zou zijn om de Spaanse euro onder druk te zetten. Maar dat was vanochtend weer snel afgelopen, want de Bundesbank, de Duitse Centrale Bank, heeft ook iets geroepen en dat ging dan weer in tegenovergestelde richting. Dus intussen zakt het enthousiasme in Spanje weer helemaal in Elkaar. en het ziet er allemaal heel erg beroerd uit, totdat de Europese fondsen echt feitelijk zouden gaan beginnen met Spaanse staatsschuld op te kopen. Nou, wanneer zal dat zijn? Over een maand, twee maanden? Je weet het niet, de politiek is langzaam er zijn ingewikkelde wegen van nodig om een compromis te bewerkstelligen. Dat is hem. Robert Boschart vanuit Madrid. Zazie, dat is een Nederlands -dames trio en ze zingen Turn Me On, we staan al aan, toch? Turn me on. Bij ons in de studio is de voorzitter van NOC-NSF, André Bolhuis. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij zagen u net zo rondlopen hier in dit uh, gezellige cafégedeelte waar wij zitten. Wij dachten dat moet een heel belangrijk man zijn, want u heeft accreditatie tot alles. Geloof ja, ik. maar dat kan ook haast niet anders. Ja. Want ja, als voorzitter word je inderdaad overal toegelaten. Ja, ja, nee, dat is duidelijk. Als je zes hebt ben je een very important person, is mij ja. te verteld op de accreditatie. Maar ja. u staat inderdaad zes op dat ding. Ja, nou, ik... En nog een R, dus voor het parkeren, denk ja, kijk, ik. Een R, ja, een 6. Ik geloof 6 is, al is al. meer gasten. Die 2 en die 2 is het belangrijker, denk ik. Een kaart is ongek, en vooral met deze dingetjes zijn heel erg belangrijk. Ja. Dit All en de Olympic Village Entrance. U mag echt overal komen. Ja, maar goed, dat moet ook. Dat hoeft in principe natuurlijk, hoef ik niet overal bij te zijn. Maar als er echt iets gebeuren zou, dan, dan, dan moet ja. je als voorzitter. Uh... U, u, u, u, heeft net, u zei net van ik heb even net lekker buiten een sigaartje gerookt met Jack van Gelder. Ja, met Jackie. Ik heb ja. gekeken hoe Jack een sigaar ropte, maar daar kan ik nog veel van leren, <laughs> denk ik. Denk ik We, wij vroegen ons af, wat doet u vooral op zo'n dag? Want u bent hier al vroeg? Ik ben hier al vroeg, maar ik ben hier al deze hele week. Ja. En uh, ja, ik ben een beetje aan het voorbereiden. Kijk, ik ga nu voor de veertiende keer naar de Olympische Spelen. Ik weet uit ervaring dat enige voorbereiding belangrijk is... En daarom ben ik hier geweest om allerlei dingen voor te bereiden in het hotel waar ik zit met de internationale sportbestuurders. Maar ook de, om je weg te vinden in dit hele Olympische circus. En dat hebben we nu gedaan, dus ik ben helemaal klaar daarvoor. En dus de, de rest van de dag is het gewoon even rondkijken of het wel lekker loopt. En eventueel wachten op een telefoontje waar het misloopt en daar gaan we dan heen. Nou, ik heb straks om twaalf uur. Ik heb wel van uur tot uur mijn verplichtingen. Omdat wij natuurlijk ook heel veel mensen hier hebben. Onze sponsors en onze mensen die ons vier jaar heel lang ondersteund hebben. Daar moeten wij nu iets aan bieden. Het dus is een soort probeer... ceremonie-protocolair eigenlijk. Ja, vooral wel wat meer. Maar daarbij hoort dan ook leuk alle wedstrijden bezoeken. Dus uh, het, is, ik, het is geen straf voor mij. En is het onderwijl ook uh, lobbyen voor u van, om te proberen de Spelen naar Nederland te halen? Nou, 2028. Dat, dat gaan wij hier nog niet doen. Uh, het hele plan om die Olympische Spelen naar Nederland te halen... dat gaan we pas in 2016 beslissen. Ja, maar hier legt u natuurlijk uh, hier maar waar naar een plaatje. En waar wij met name hier voor bezig zijn, is om te kijken of we de jeugd Olympische Spelen naar Rotterdam kunnen halen in 2018. Want dat is toch een plan wat dichterbij is. En daar ben ik hier wel voor bezig, ja. En wat, wat voor soort gesprekken voert u daar dan over? Nou, dan voel je gesprekken met IOC-leden, met de voorzitters van de internationale federaties, met mijn collega-voorzitters van alle NOC's, hè, dat zijn er 204 in de wereld. Daar ken ik een, inmiddels natuurlijk een heleboel van. En ik kom hier ook nog een heleboel oud-Olympiërs tegen... met wie ik zelf op de Olympische Spelen geweest ben. Mijn collega Chef de Michons uit de tijd van Barcelona en Atlanta. Dus ik heb, ja, ik heb hier een brede kenniskring. U heeft het uh, druk. En, uh, en daar ben je de hele dag mee bezig, ja. Nou is Hendrik Chef de mission. u bent uh, de voorzitter... en een beetje ook op technisch gebied nog bezig. Wat is leuker, uh, Chef de mission zijn of technisch directeur? Uh, nou ja, ik ben geen van beiden nu. Nee. Maar nee, nee. ik ben wel degene die verantwoordelijk is voor het functioneren van de chef de mission en de technische directeur. Dus maar ik destijds, kijk hoe zij het bedoel. De, nou, het leukste is gewoon meedoen. Uh, in, wat. in München, Montreal heb ik zelf gespeeld. In Moskou, dat is het leukste van alles. Gewoon meedoen in het veld. Maar ja. nou, dan de volgende stap is het chef de missionschap. Dat is echt een fantastische baan. Ja, en nu ben ik dan helemaal bestuurlijk. Is ook hartstikke leuk, maar totaal anders. Ja, het lijkt me vooral veel, veel uh, gesprekken voeren, inderdaad, uh, praten, lobbyen. Uh, nu de gaat de telefoon, gaat. ik ben heel benieuwd wie dat is. U heeft ook twee telefoons, hoe uh, meneer. Hem, hou, uh, <laughs> af, en uh, dat is... Uh, Misschien nou, wie is het belangrijk, dat? neem mij even op. <laughs> uh, nou, wie is dat? hij belt door. We dit gewoon wegdrukken, want we hebben nu op. even met belangrijkere <laughs> dingen bezig. Maar... Uh, ja, daar ben je dus heel erg mee bezig. Uh, dingen achter de schermen. Nou, dit Holland-Heinekenhuis bijvoorbeeld. Wij ontvangen als NOC... We hebben gisteren de sleutel gekregen van dit huis. En wij ontvangen hier iedere avond... vijf tot 6.000 mensen. Nou, dat is ook de verantwoordelijkheid van het NOC, NSF. Dus... Daar heb je natuurlijk ook nog het een en ander aan te doen. U bent natuurlijk ook chef de mission geweest. We spraken uh, Maurits Hendricks vanochtend. Die maakte een uitermate relaxte indruk. Wij geloofden het bijna niet. Uh, kunt u zich een beetje voorstellen hoe hij zich nu moet voelen? Uh, ja, dat kan ik me heel ja, goed voorstellen. En hoe is dat? En Maurits maakt een hele relaxte indruk. En dat is ook heel goed. Dat betekent dat hij het goed georganiseerd heeft. Uh, dat uh, uh, nee, nee, nou is de derde telefoon, geloof ik. Het wordt nou vervelend. Maar Maurits maakt een hele relaxte indruk. En dat is een teken dat hij het goed georganiseerd heeft. Maar achter de façade van Maurits zal zonder twijfel een stuk spanning gaan. Wat bij mij natuurlijk ook is. Maurits is verantwoordelijk voor het hele sporten. Maar ik ben natuurlijk op de achtergrond, ja, voel ik dat ook heel sterk. Als je dat zelf altijd gedaan hebt, dan ben je toch vreselijk met die wedstrijden bezig. En als ik morgenochtend of morgen naar het zwemmen ga bij de series... dan zit ik op het puntje van mijn stoel, zou er niet één te vroeg het water induiken bijvoorbeeld. Ja. Daar ben ik nu al zenuwachtig van. Ja? En dan ga, ja, dan denk je, ja, dan is het afgelopen. En dan ga je naar het hockey en dan zit je toch vreselijk op te winden... omdat iemand iets wel of niet goed doet. Nou, zo ben je daar inderdaad heel, ben je echt helemaal met die sport... Maar kom ik weer in het Olympisch uh, Hotel en ik kom Roger tegen... of iemand anders, ja, dan moet ik ineens weer omschakelen. Hoewel hij ook erg sportief is. Ja, en die dingen moet je samen doen. Aan welk Olympisch moment, ik bedoel echt een moment... heeft u de meest bijzondere herinnering? Ja, dat is, uh, dat is altijd een interessante vraag. Ik, als je zegt, sportief gezien was het toch voor mij als chef de Michon in Barcelona... het winnen van Ellen van Lange van die gouden medaille... Ja. was toch wel heel bijzonder... Um, dus dat is partief Voor mij was dat een hoogtepunt. Wat de Spelen zelf betreft is de Olympische Spelen van München... waar dat allemaal gebeurde, wat ik heel intens heb meegemaakt... Ja, dat, was, dat zal ik mijn hele leven niet vergeten. De aanslag op het Israëlisch team een aantal Palestijnen, ja. Exact. En alles wat daarmee te maken had, waren wij vlakbij. En ik zie nog die, die Brandage zeggen, de games must go on. Ik zat daar toen op een stoeltje op het veld en al dat soort dingen. Ja, er kwamen toen een hele discussies ook in één keer. Hè? Van, moeten we nou wel of moeten we nou niet blijven? Enorm. En ik ben toen gebleven. Maar uit ons team van 18 zijn er ook een paar wel naar huis gegaan. Dus dat was lastig. Uh, als je sportief gezien bent, dan ja, vond ik Montreal, was ik vlaggedrager. Dat was het ook wel erg leuk. En we hebben ook goed gespeeld. Alleen, we zijn helaas twee keer vierde geworden. En dat is dan mm. weer niet zo leuk. Maar dat was vier jaar later, ik kan me voorstellen... dat de schaduw van München er, daar nog wel een beetje overheen hing. Ja, heel erg was dat in Montreal. Hoe, uh, hoe en daarom dat? zeg ik ook altijd, ik heb twee soorten spelen meegemaakt. 13,5 zoals het nu is en een half zoals het vroeger was... Namelijk de eerste acht dagen van München. En dat was zoiets compleet anders. Dat kunnen de mensen zich helemaal niet voorstellen. En nou, dan kwamen er vier jaar later kwamen die Olympische Spelen in Moskou. Ja, en, en dat toen... was u ook weer niet bij. Nee. en toen ook heeft niet, de politiek he? Ja, nee, klopt. Toen ja. heeft de politiek dus gezegd... Nou ja, Nederland moet zich terugtrekken. En toen vond ik het een enorm wijs besluit... van de toenmalige voorzitter van het NOC. Die zei, nou, het bestuur gaat niet. Maar de chef de mission, Bram Leonhoek, gaat wel. En wie mee wil, mag mee. En er zijn dus een aantal atleten meegegaan. Met het hockeyteam zijn we toen niet meegegaan. Om allerlei redenen. Daar is Achteraf spijt van. heb ik veel spijt van. Ja. Ja. Nou, kijk, ik ging zelf voor de derde keer naar de Spelen. Maar er zaten ook zeven jongens bij die nog nooit geweest waren. En die zijn dus ook nooit meer geweest. En ik heb zelf heel veel spijt dat ik niet veel meer invloed heb aangewend om toch te gaan. Wij zijn toen een trip naar Afrika gaan maken, was ook leuk, maar... Daar heb ik wel erg veel spijt van, ja. Maar dat lijkt me nog best lastig, want je moet met een team dat besluiten. Ja. Dat is onderling nog wel even gedoe. En wij hebben toen onderling gesprekken gevoerd en Duitsland ging niet... en Pakistan ging niet in Australië, ging niet te zijn... nou, sportief gezien is het gedevalueerd, dus gaan wij ook maar niet. Maar achteraf gezien heb ik mezelf niet de consequenties daarvan toen beseft. Want als ik nu terugkijk, wat heeft nou het niet gaan van het Nederlands hockeyaftal naar Moskou, bijgedragen aan de inval in Afghanistan van de Russen. Ik denk niet veel. Ja, dat is natuurlijk en altijd ik, een beetje de vraag met ja, boycot. Ja, klopt. En op dat moment word je dus ineens geconfronteerd met sport en politiek. En het is nu wel allemaal heel anders, denk ik. Want jaren daarna zijn die Olympische Spelen toch een beetje... Um, ja, gehandicapt geweest door het afwezig zijn van een heel aantal landen. Dat was dus in, in Los Angeles enzovoort. En dat is nu niet meer, dus dat is wel een grote winst dat men anders over is gaan denken. Zou dat nu nog kunnen, zo'n boycott? Ja, dat weet je niet, denk ik, wat er in de politiek gebeurt. Maar ik denk dat Rogge in zijn uh, tijd uh, daar heel goed in bezig geweest is... om het IOC uh, te reinigen van schandalen, het re te reinigen van omkoping... maar ook te reinigen van de politieke invloed. Nou, te reinigen van schandalen, te reinigen mm. van omkoping... en is nog altijd hommelens, hè, binnen dat IOC... binnen het Internationaal Olympisch Comité. Nou... Er is een hele tijd geen hommels geweest. En als er hommels is, dan neemt hij ook heel snel hele strakke maatregelen. En dan is het ook onmiddellijk afgelopen. Nou, dan worden de onderzoeken ingesteld. Maar echt mensen eruit gooien Absoluut. of stoppen? Nou, dat uh, gebeurt uh, wel. Avalanche maar... is ook iemand die onmiddellijk verwijderd is. He? Ja, het, ja. Er zijn wel mensen meteen verwijderd ook. Ja, uh, het... het is moeilijk. Ja, want als je een Olympische sporter is die betrapt wordt op doping... dan eh, onmiddellijk, boem weg aan de ja. hoogste boom? Ja, maar dan ja, moet wel eerst aangetoond worden dat hij ook Tuurlijk. doping gebruikt Tuurlijk. heeft. En dat kan soms ook jaren duren. Ja. Dus, maar ik denk dat daar toch goede stappen gezet zijn. En wat hij ook voor elkaar gekregen heeft... dat Noord- en Zuid-Korea hierop te spelen zijn om maar een voorbeeld te noemen. Dat is op geen enkel andere evenement. Jammer van dat incidentje met die vlag. <laughs> ja, dat is het dan wel weer soms, maar... U bent uh, op dit moment in die, in die ja, protocolaire functie langzamerhand. Uh, want die voorbereiding is natuurlijk buitengewoon belangrijk geweest. En dit huis is belangrijk voor u om uh, al de sponsors te ontvangen. En zonder sponsors kan het ook niet, hè? Uh, nee, dat is een apart onderwerp. Um, kijk, de sport moet steeds meer betaald worden uit privéfinancieringen. In Nederland ook, de overheid trekt zich toch terug. Dat is heel anders dan bijvoorbeeld hier in Engeland... waar de Engelse regering 300 miljoen pond ter beschikking stelt... om een goede Olympische afvaardiging te hebben. Ja. Um, en wij zijn erg afhankelijk van privéfinanciering. Nou, daarom moeten wij hier ook laten zien... waarom die mensen dat, aan ons, dat geld aan ons zouden maar moeten betalen. Betreurt u dat standpunt van de Nederlandse regering? Ja, het is, dat is een, ik denk dat het te ver gaat voor dit korte praatje. Maar ik kan me van de regering heel goed voorstellen dat we zeggen... wij hebben onze middelen heel hard nodig. En we zijn ook in de sport. Gaan we kijken uh, wat ze zelf kunnen. Dat vind ik een goed standpunt. Maar ik zou toch wel graag willen dat we bijvoorbeeld uit de loterij gelden, dat geld wat door de Nederlandse bevolking in loodjes gestopt wordt... dat de winsten daarvan ook weer teruggaan, buiten het prijsgeld... weer teruggaan naar het maatschappelijk middenveld. En dat is de sport onder andere. En daar is nog wel het een en ander te doen. En dat zou ik ook met de politiek zijn, wij daar ook mee bezig Om... Probeer dat standpunt goed over het en te En er komen zonder twijfel veel politici. Wie komen er allemaal de komende dagen? Wie staan er op de lijst? Nou, dat is dus ook heel anders geworden in Nederland. De minister-president komt morgen... maar die is uh, na één dag ook weer weg. En dan komt aan het eind van de rit... komt mevrouw Schippers nog vier dagen. En dat is het dan. En onze uitnodigingen naar politici worden allemaal afgeslagen. Uh, Hendricks uh, zit zich nu uh, zeg maar in, in het zweet te werken... en die hoopt dat alles goed loopt, want hij was er klaar voor... Um, u gaat zo meteen naar de volgende afspraak. En dat is een uitgebreide lunch. Ja, nou uitgebreid niet. Het is, uh, moet je, uh, je moet niet alles te uitgebreid. Een broodje kaas met een bekertje karnemelk. Een broodje, een bekertje karnemelk, een glaasje water toe en dan gauw weer het volgende. Ah, lekker. André Bolhuis, we hadden een muziekinstrument extra bij ons. Want dat waren drie telefoons. Ik kan me niet voorstellen <laughs> dat je met drie telefoons kan leven de hele dag. Maar goed, u kan dat. Ik heb nou, een ondering. Moet maar veertien dagen, dan is het weer klaar. Dank u wel.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 Voor het eerst in 150 jaar zijn in de Noord-Duitse deelstaat neder in het wild wolfjes geboren. Nou, dat is vlakbij Nederland. Langs de grens in het noorden van ons land kunnen we dan eindelijk de wolf in Nederland verwelkomen. Wolven kennen Roland Vermeulen, die gaat helemaal uit zijn dak, vermoed ik. Uh, zeker, zeker. Nou, we kunnen in Nederland kunnen verwachten dat. Uh... Dat zal nog even geduld vragen, maar we zien ze wel gewoon steeds dichter bij ons land komen. Ja, en jij bent er heel blij mee, of niet? Ik, uh, ik ben er zeker erg blij mee. Het is, uh, het is een ontwikkeling die wij al een aantal jaren in Duitsland zien. Dat de wolven, en zo een toenemen, als zeg maar, de verspreiding van wolven steeds groter wordt. En mm -hmm. ja, dit is nu uh, uh, een aantal jonge welpen op iets meer dan 200 kilometer van Nederland. Iets meer dan 200 kilometer, ze zijn nog klein. Maar uh, ja, een wolf loopt dat in een paar dagen, denk ik. Dus ze kunnen zo hier zijn. Uh, ze kunnen in theorie zo hier zijn. Het is wel zo, een wolf is een, uh, ja, een roedeldier, een territoriumdier. Dus deze dieren zullen nu nog niet naar Nederland gaan lopen. Maar uh, wanneer wel, als ze groot zijn? Uh, ja, nou precies, als ze groot zijn. Na ongeveer anderhalf tot twee jaar, dan zijn de jonge wolven ja, bijna volwassen. En dan verlaat het ouderlijk roedel. En dan gaan ze op zoek naar een, een eigen territorium, een partner. En dan kunnen ze inderdaad die afstanden makkelijk overbruggen. En dan zou het zomaar kunnen dat er een, een wolf deze kant op loopt. Nou, het lijkt me nog eerlijk gezegd best leuk en aandoenlijk en lief om een klein babywolfje tegen te komen. Maar een volwassen wolf, ik weet niet, moeten we daar nou zo nou, blij mee zijn? Hij zit naast mij, kom. <laughs> en, uh, een oude wolf, ja allereerst, ja. allereerst, een wolf is een dier wat ja, mensen echt overmijdt. Hij komt wel in onze omgeving voor, maar overdag zal hij in een rustig bosje liggen. Uh, gaat hij ons gewoon echt uit de weg. Ja. Hij heeft door de eeuwen heen geleerd ons, uh, ons te vermijden. Wat, hoeven we hoeven echt niet bang te zijn voor de wolf. Nee, echt, echt niet? Nee. nee, bij mensen rekenen niet. Ja. Uh, je mag ook blijven als je hem een keer tegenkomt, omdat het juist zo'n schuldier is. Maar kip elke koelen binnen, binnen houden? Deur op slot? Uh, nou, de dieren die met name een risico lopen, dat zijn de, de schapen en eventueel de geiten. Tegelijkertijd uh, leren wij gewoon van de landen om ons heen dat er hele goede mogelijkheden zijn om die dieren te beschermen. Inmiddels een en een raster waar het stroom ontstaat, staat kan je gewoon je, je schapen vrij goed uh, afschermen van een roofdier uh, als de wolf. Ik vind het wel echt heel bijzonder. Over anderhalf jaar zeg jij, dan zijn ze hier. Is, is, het, is, het, uh, is het trouwens heel bijzonder dat, dat er wolfjes in het wild geboren zijn? Uh, nou, het is in die zin zeker bijzonder, zeker in de, deze omgeving. Uh, het kan ook zomaar zijn dat de wolf al sneller hier komt. Want uh, oostelijker in Duitsland zitten veel meer roedels. Ja. En ook daar vandaan kunnen ze deze, deze kant op komen lopen. Wat we eigenlijk zien is dat in Duitsland, waar de eerste wolven een beetje rond 2000 zijn binnengekomen, uh, daar zien we gewoon groeien het aantal wolven. En dat komt met name omdat wij in Europa hebben afgesproken dat wij uh, heel veel soorten waaronder de wolf gaan beschermen. Is Nederland wel een aantrekkelijk gebied voor wolven, want in Duitsland heb je natuurlijk veel meer bos. Uh, nee, daar voeren we op dit moment wel een aantal studies naar uit en als je de gebieden in Nederland gaat vergelijken met gebieden in Duitsland waar die wolven leven, dan zien wij heel veel overeenkomsten. Uh, ja, als wij aan een wolf denken, dan denken we vaak aan die wildenissen... die we van de BBC-documentaires zien. Maar tegelijkertijd zien wij ze nu in duizend opduiken... op plekken wat gewoon cultuurlandschappen zijn. Een afwisseling van een stukje heide, een maïsakker, uh, een stukje bos. Uh, hmm. Heel gevarieerd cultuurlandschap... wat wij volop in onze oostelijke provincies tegenkomen. Over anderhalf tot twee jaar, dan hebben we ze hier. Die hele roedel, zegt Roland Verbeuden. Nou ja, een kleine slag om de arm. Dankjewel, Roland. Zo meteen ja. er zit hier Jurgen van den Berg... En uh, de vervanger van Dionne de Graaf uh, lijkt er niet op op het nou, eerste gezicht. is net zo bruin. Dat wel. Check van Gelder. Voor de laatste keer tijdens deze sportzomer vanavond van half acht tot acht. Live vanuit Museum Beelden aan Zee in Scheveningen, Politiek aan Zee. Met deze week bij ons de gast Jesse Klaver.